Goedemorgen, ik ben Joke en dit is het nieuws van NOS op 3. Zitten middelbare scholieren straks weer in de klas? Dinsdag beslist het kabinet daarover. Voor de scholen zelf is er maar één optie. Ja, wij vinden dat de scholen inderdaad op 1 maart weer open moeten. Het is ook echt hard nodig, zegt scholierenclub Lax. Eenzaamheid neemt toe, slapeloosheid neemt toe, depressiviteit neemt toe. Uh, meer zitten tegen een burn-out aan. Middelbare scholen zeggen er alles aan te willen doen... om leerlingen in ieder geval één dag per week in de klas te hebben. En het liefst vaker. Zo kan je met behulp van sneltesten misschien van de anderhalve meter af. Of zouden scholen in een grote zaal kunnen gaan zitten... die kunnen ze dan huren in een theater of een hotel. Corona heeft KLM een recordjaar opgeleverd. Een negatief record om precies te zijn, vertelt verslaggever Nick Wouters. Ja, het zijn echt hele slechte cijfers. De slechtste uit de geschiedenis van het bedrijf. 7,1 miljard euro verlies... Door corona stapten veel minder mensen in het vliegtuig en ook het vrachtvervoer liep terug. Om kosten te besparen gaat KLM duizenden banen schrappen. Vakbond FNV klaagt dat de vliegmaatschappij tegelijkertijd wel goedkopere uitzendkrachten inhuurt. KLM misbruikt wat ons betreft de coronacrisis om het aantal vaste banen te verminderen. En gelijktijdig flexmedewerkers aan te nemen. En dat is toch wel gewoon asociaal als u het aan ons vraagt, en in strijd met het sociaal plan... wat wij met KLM zijn overeengekomen. De topman van KLM vindt zelf dat hij helemaal niet asociaal bezig is. Er komen steeds meer uitvaartbedrijven bij. Dat heeft niks met corona te maken. Het zijn cijfers van de organisatie die nieuwe bedrijven registreert. Lom is net begonnen als uitvaartverzorger. Hij richt zich vooral op uitvaarten binnen de Vietnamese gemeenschap in Nederland. Het begin was best moeilijk. De mensen kennen jou niet en uh, ze weten niet wat je doet. En het is ook niet echt een beroep dat je van de dagen schreeuwt van... oh, ik ben een aardvaartondernemer. Dus uh, ja, het begin is gewoon heel moeilijk, maar ja, we hebben goede hoop... dat uh, uiteindelijk de mensen ons zullen vinden. Uitvaartbedrijven zijn zo populair dat hun aantal harder groeit... dan het aantal mensen dat overlijdt. Het weer, vanmiddag trekt het overal dicht, gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt een graad of 11, morgen soms bewolkt, wel droog. ZFM, verkeersopdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door beperkingen in de materieel inzet rijden er minder treinen tussen Amsterdam en Amersfoort. En tussen Amsterdam en Almere rijden ook minder treinen om dezelfde reden. De vertraging is ongeveer een half uur. En tot zover de verkeersinformatie. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Goedemorgen, donderdag 18 februari, 4 over 10. Buiten is het 8 graden en dit is Dromenzee. Back to life. Ja, goedemorgen. Ja, afgelopen maandag werd er de eerste live-event weer georganiseerd... Met, uh, met 500 mensen, 500 gasten die allemaal met sneltesten werden gedaan. En uh, het, uh, het thema van die uh, bijeenkomst van dat evenement was Back to Life. Dus dit was uh, Sol to Sol. Je luistert naar het Rome mijn naam is Jan-Willem. Hartstikke leuk dat je luistert. Hey, en uh, vandaag is het uh, 18 februari. En... Uh, Vandaag hebben we in het programma natuurlijk de top wie wat waar. En die gaat deze week over treinen. En ik zal straks even uitleggen waarom dat zo is. Maar heb je nou nog suggesties? Heb je platen over, uh, over een trein? Of uh, met een trein in de titel? Of, of op een of andere manier een connectie met treinen? Laat het me weten. Mail of app ze even door. En dat kan naar uh, redactie. At of appen naar 023 573 0393. Deze week hebben we geen studiogast. Dus geen uh, droomverhaal. Maar wel heel veel muziek. En het laatste nieuws. Dus uh, laten we eens even kijken wat er op deze dag allemaal is gebeurd in het verleden. 18 februari. In 1978 werd uh, vandaag op Hawaii de allereerste Ironman-competitie gehouden. En uh, dat is, uh, nou ja, bizar. Als je dat... ik, bedoel, ik weet dat er verschillende mensen hier in Zandvoort ervoor trainen. Maar het is 3,86 kilometer zwemmen. 180,2 kilometer fietsen. En dan nog even een hele marathon lopen. Nou ja. Het is, uh, de, heet niet voor niets uh, Iron Man. De, de, de mannen en vrouwen die dat uh, voor elkaar krijgen... dat zijn uh, absolute helden. En een beetje gek, denk ik. Maar goed. Hey, in uh, 2014 won... Al, uh, oh, we blijven even in de sporthoek. In 2014 won uh, Jorrit Bergsma... Uh, vandaag goud op de 10 kilometer... op de Olympische Spelen. En het was een uh, volledig oranje podium... met uh, Sven, Kwaam, Sven Kramer ik, op uh, zilver en Bob de Jong... op uh, brons. In uh, 1930 was Clyde Tambo die uh, ontdekte de uh, planeet Pluto. Nou, inmiddels is het al geen planeet meer. Dus uh, dat is alweer achterhaald. Het is nu een dwergplaneet, maar toch. Een nieuwe planeet ontdekken. Dat doe je niet elke dag. In uh, 1898 overleed Enzo Ferrari. De, natuurlijk de beroemde autocreur en de starter van het merk Ferrari natuurlijk. Jarig Yoko Ono, uh, John Travolta, Dr. Dre. Die ligt op dit moment in een uh, verschrikkelijke scheiding. Dus uh, hopelijk uh, kan een taartje er nog vanaf vandaag. En, uh, en ook... Randy Crawford. Zij wordt vandaag uh, 69. En ze is natuurlijk dus vooral beroemd van dit nummer. Dit is Randy Crawford, Streetlight. Keep me- Kriks, bier dat smaakt naar lauwe pis Zweten in mijn nieuwe shit en dansen op die foute hit Stuk gaan, varen shit Bier dat half water is In de Polonaise en we zingen samen Welkom in de feesten Welkom op de allerleukste party van het dorp En zijn welkom in de feesten Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesten Welkom op de allerleukste party van het dorp En zijn welkom in de feesten Wees je zo als hier. Yeah. En de drive-in, DJ. Kondigd alle tracks aan. En gozer ze naast me, kijk me aan. En zegt ik word niet gek van. Snap ik wel, maar dat is de fucking stijl van deze DJ. Zet elke trek op replay. Op myself, of zo'n mij zo'n fout op DJ. Zo van. Oh, oh. In oh. deze nog, nog, nog. Gaan we nog een beetje los? Zit wordt hakkeraggen, denken, rammen, zwengen vlammen. Met z'n allen naar de gat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 maar een feestje zoals hier Oké, okay, oké okay. En als er bij de Dixie echt de rij staat Dan weet je wie daar lekker aan voorbij gaat De hele groep die kijkt kwaad Wil dat ik naar het eind ga bekijken Maar moest zeiken als een paard En daarna meer bier sneller We willen meer bestellen We willen meer bier sneller We willen meer, We willen meer bestellen Welkom in de feesten. De hij is uh, letterlijk in de tent, hij is alleen niet hier. Hij is voor het laatst gezien bij de Disney's, daar stond hij te huilen, kijkend naar zijn vieze schoenen, Terwijl hij een softplaasje balanceert op zijn hoofd. Als hij ziet, tik hem even aan en stuur hem naar het podium. Verder willen wij melden dat er geen wordt geschonken onder de 18 jaar de zij eruit ziet als 18 jaar of ouder of het voetval, natuurlijk. In de Het is een feestje. Raantje Papi, welkom in de feesttent. Het eerste live evenement is er weer zover. Dus wie weet, mogen we dit deze zomer wel weer vaker zingen. Je hoort hem misschien op de achtergrond. Vandaag is het 182 jaar geleden dat de eerste trein in Nederland reed. Nou, daar moeten we natuurlijk even een glaasje champagne op drinken, want dat is natuurlijk een uh, ja, niet te vieren aantal... Maar wel een mooie reden om de top wie wat waar over treinen te laten gaan deze week. Dus, uh, dus heb je nou suggesties? Stuur dan een appje naar 023-573-0393. Of via Instagram, ZFM Live, Dromenzee. Dat is ZFM Live, Dromenzee. En het telefoonnummer is 023-573-0393. En dan komt je appje direct hier in de studio binnen. En dan kunnen we kijken wat ik voor je kan doen. Ja, en uh, wat wel ge geestig is, is uh, vandaag, uh, in 1989, toen uh, bestond de trein dus 150 jaar in, uh, in Nederland. En dat vierde de NS toen met een wereldrecord. Want ze hebben op dat moment de langste trein ooit ingezet. En dat waren 60 rijtuigen achter elkaar. En dat is 16, ja, dat is zeg maar 1,6 kilometer lang. Nou, dan zou je toch de rail tender moeten doen. Dat je met het karretje met. De koffie van voor naar achter moet. Nou hoop ik wel dat het van Groningen naar Maastricht is gegaan in ieder geval. Maar goed, anders dan, uh, kun je die gevolgen koek wel op je buik schrijven. Hey, in uh, 1881 reed er ook voor het eerst een trein uh, tussen Haarlem en Zandvoort... over het land van de Weduwe Borski. En uh, zij woonde toen op uh, Elfhout en ze betaalde uh, de hele spoorlijn... en ze, nou, ze heeft heel Nederland een paar keer uit het testament gehaald. Maar dat is een heel ander verhaal. Er is een prachtige documentaire over gemaakt, de IJzeren Eeuw. Uh, door uh, de NPO. Uh, dus als je dat een keer, dan kun je op NPO kun je dat nog gewoon uh, nog terugkijken. Maar uh, zij betaalde dus die Sportlijn, en maar wel met een mooie eis. Want zij woonde dus langs het traject. En uh, zij eiste dus dat zij vanaf haar eigen trein. altijd zo de trein in kon stappen. Dus uh, zij kon hem gewoon tegenhouden. Zei: joh, ik wil nu eventjes naar Haarlem of naar Amsterdam. En dat trappetje, dat is er dus nog altijd. Dus als je vanuit Haarlem of vanuit Zandvoort zeg maar, naar Haarlem gaat... of je gaat vanuit Haarlem naar, uh, naar Zandvoort... dan moet je, als je het station van Overveen binnenrijdt... moet je even naar links kijken. Dus als je vanuit Haarlem naar Zandvoort moet je naar links kijken. En dan zie je nog in het duin zie je eigenlijk een klein trappetje. En dat is dus het, uh, het trappetje van uh, de W. de Worski. En uh, daar hebben wij onze spoorlijn aan te danken. Dus dat is uh, een fijne jaste, zoals het heet. Hé, hey, uh, zo dus drie platen over en of door... Pla treinen, Heb je suggesties stuur hem dan vooral door. Maar nu eerst de nieuwe single van Dua Lipa. We're good. I'm on an island. Even when you're close. Can't take the silence. Let's do it!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 Sister uit uh, 2009, de nummer 1 uit de top wie wat waar van deze week over treinen. En ik uh, vertelde je net al over het wereldrecord van de NS in uh, 1989 met een trein van uh, nou, ruim anderhalve kilometer. En daarop uh, kregen we gelijk een, uh, een berichtje van Simon via de WhatsApp. En hij zei ja, dat is natuurlijk een hele lange trein. Nou ja, en daar past natuurlijk maar één nummer bij. Uh, dus deze kan niet ontbreken in deze top wie wat waar. Dit zijn de Doobie Brothers met Long Train Running. Oh, nee, oh, oh, oh, dat gaat echt mis. Dat feest. ja, lekker dan. Had ik het even door de, door de war gehaald. Wacht even hoor. Die long train running hou ik nog van met het voet. Goed. Want uh, ja, dit is, er is natuurlijk één typische treinplaat in Nederland. En je hoorde hem misschien net al een beetje op de achtergrond. Maar uh, ja, deze kwam ook binnen. Dit is Guus Meeuwis en Vergant. Kedenkedenk. De nummer 2 uit de top Wie wat paar van vandaag over treinen. Nou, dan weet je al wat de nummer 3 is. Tot zo. Kedenkedenk. Dat ik van omdat ik nu tien minuten minder bij me kan. Kreeg ik een, kreeg ik een, kreeg ik een, kreeg ik een, ik Ik zit in een coupé, en niet ook een tweede klas. Heb de hele bank voor?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 Kijk om me heen en even voel ik mij alleen, want ik zie haar nog niet staan. Maar wat achter de pilaren schijnt haar lachende gezicht. Voor mijn voel blijkt alles langzamer te gaan. En ik rem op haar af, zij komt mij tegemoet. En achter ons vertrekt de trein, omdat de trein nou eenmaal verder moet. Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, En ik blijf bij jou slapen, jij woont bij het spoor, en s'nachts... De allereerste grote hit van Guus Meehoes. Toen nog als Stilburgse student met een rugby shirt. Helemaal gezellig. En het is superleuk om te zien. Want er komen heel wat suggesties binnen. En uh, ik had er al een paar, maar ik wilde deze nog eventjes... Uh, ja, deze kan niet ontbreken. De Anoushka vroeg net aan. Kedok. Met de Night Train. Ik ben me altijd wel heel erg bewust van het feit dat jullie allemaal gewoon uh, aan het werk zijn. Dus dat we misschien ook een beetje rustig muziek moeten rijden. Maar ik wilde hem toch even een klein stukje laten horen. En zoals ik al net zei, aangevraagd door Simon: Long Train Running van de Doobie Brothers. Dit is de nummer 3 uit de top wie wat waar. Long Train Running.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 No. Is back. En ik weet niet of jij het uh, afgelopen weekend een beetje op het strand hebt gelopen, maar de strandtenten gaan langzaam weer open. En als je nu naar vandaag, vandaag kijkt, vandaag is het maximum van 12 graden en een minimum van 6. Er waait een zuidenwind windkracht 4, en vanaf een uur of twee gaat het regenen in Zandvoort. Marley and the Wailers is this love. En uh, ja, dat brengt me toch al wel weer een beetje zo in die strandsfeer. En ik heb er zo'n zin in. En ik hoop zo dat, het weer, dat we een beetje ruimte weer straks krijgen. Dat we, nou, je, zag het, uh, je ziet het al bij de takeaways op het strand. Iedereen wil heel graag. En ik, uh, ik sprak ook iemand trouwens die, uh, die maandag bij dat uh, eerste evenement is geweest. En zij zei, ja, het was heel raar. Want het was uh, in, uh, uit mijn hoofd in, in Utrecht in een theater. En ze zei, ja. Het was zo raar, want er stonden 500 mensen in die foyer. En uh, je bent dus helemaal niet meer gewend hoeveel lawaai mensen maken. Dus dat was helemaal, helemaal raar. Maar goed. Um, terug naar het strand. Want uh, daar doet Bob Marley natuurlijk ook altijd heel erg aan denken. En uh, het was uh, vandaag goed nieuws. Want uh, er ligt een kwart minder strandafval op de Noordzee. Dan, uh, dan uh, tien jaar geleden. Dus... Uh, ja, wat moet je daarbij voorstellen? Het is, uh, geldt helaas, dat onderzoek gaat over de niet-toeristische stranden. Dus niet bij Zandvoort zelf. Alhoewel daar natuurlijk ook superveel gedaan wordt om het uh, schoon te houden. En je ziet dat steeds mensen steeds meer bewuster zich ervan worden. Hè? Dus ook als ze iets zien liggen, als ze een shampoofles zien liggen... of, uh, of een, uh, een patatbakje, of weet ik wat... dan uh, pakt iedereen het gelukkig steeds meer op. En, uh, en gooit het weg. Maar uh, ja, de, de, de, er is dus een onderzoek gedaan... Uh, waar uh, op uh, de niet-toeristische stranden... En uh, ja, dat is hartstikke goed nieuws. Want uh, er wordt dus significant minder afval gevoeld. En dat komt vooral uh, omdat de visserij en de havens... veel bewuster ermee om zijn gegaan. Dus daar wordt, uh, daar wordt veel minder in zee gedumpt. Waardoor er ook weer minder op onze stranden terecht komt. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Hey, en uh, een ander vrolijkmakend bericht... is uh, het volgende nummer van Jean-Baptiste. I need you. En als je tijd hebt zit je achter een laptop? Nou, ik zou zeggen zoek hem even op op YouTube, want het is een briljante videoclip met jaloersmakende dans maar het is heel gaaf hij is, hij bezoek... ik zal het niet het hele verhaal gaan uitleggen maar hij bezoekt een museum en uh, nou, een van de schilderijen komt uh, letterlijk tot leven, en daarbij is het ook nog eens een keer een hele vrolijke plaat dus uh, nou, laten we gewoon luisteren dit is de nieuwe single van Jean Baptiste I Need You saxophone, yeah. bunk jumping down on a boulevard, I couldn't wait to blow my own horn, Ooh. it ain't wrong for you to play alone, playing this song till you die, come on, come on in this world with the light. Choppin' salt and we fell in love on the boulevard If you was Jenny, I guess I was far run. It ain't wrong for you to sing along, Singing this song till you die. I will. in Zandvoort. Race Radio, ZFM. Ja, we hebben hier natuurlijk een schat aan jingles al liggen hier in de studio. En deze leek me wel even toepasselijk. Want we hadden het net al een beetje over live-evenementen. Maar ja, er stroomt toch een soort van positiviteit het land binnen. En dat is heel fijn. En dat was ook te lezen deze week in de Zandvoortse krant. Want uh, daar stond weer een kleine update... over de side-events die hier worden georganiseerd... straks in het, uh, in het Grand Prix weekend hier in Zandvoort, begin september. En uh, ja, wat wel heel fijn is, er is een expert aangetrokken van de TT Assen. Nou, ik kom toevallig zelf uit Rente En dat is ook een mega-evenement vroeger. Er uh, zat iedereen altijd... Met stoeltjes langs de snelweg om al die motoren voorbij te zien komen. Maar er is iemand nu aangesteld. Uh, die dus heel veel ervaring heeft opgedaan met de TT-assen. Nou, wat er natuurlijk daar heel fijn van is, is. van hoe organiseer je dat nou slim? Uh, dat was in Assen, was het ook? Had je de nacht van Assen? En dat was altijd een enorm groot, uh, groot feest. Um, en hij gaat dus helpen om uh, samen met uh, de Zandvoortse ondernemers... daar een heel mooi evenement van te maken. Dus dat, uh, dat is hartstikke goed. En uh, ze hebben daarnaast ook een, um, een uh, ervaren eventorganisator... een producent, uh, Annelott, van, uh, Annelott Lems... En nou, we gaan proberen om haar ergens in de komende week eens een keer uh, te spreken. Om eens te horen wat er nou allemaal uh, in de pijplijn zit. En uh, ja, hoe Zandvoort en al haar ondernemers zich uh, van een hele goede kant gaan laten zien. Dus uh, ja, het, uh, het, het lijkt toch allemaal een beetje te gaan gebeuren. En dat is toch wel heel fijn, hè? Nou, um, daarover dus snel meer, hopelijk. En uh, nou, laten wij gewoon nog even wat muziek draaien. We hebben nog een minuutje of tien tot, uh, tot het weer en verkeer van 11 uur. En uh, wil je nou zelf ook eens een keer wat horen op, uh, hier op uh, Droom Museum, op ZFM? Ja, stuur dan vooral even een berichtje. App eventjes naar de studio 023 573 0393. Dat is 023 573 93. En uh, ja, show me dan the love. Hè, Laat me horen dat je luistert. Dit is Robin S. Show me love. Ja, nou, en uh, corona of covid of de pandemie of hoe je het wil noemen... die blijven natuurlijk de gemoederen uh, bezighouden. En uh, vorige week blikten we op ZVM al uitgebreid uh, vooruit naar het stemmen. De verkiezingen op uh, 15, 16 en 17 maart... Uh, die zijn dit jaar natuurlijk al een beetje anders dan uh, in andere voorgaande jaren. Maar uh, want ze zijn uitgestreken over drie dagen om het helemaal veilig te kunnen houden. Um, en nu is het zo dat het OMT, dus het Outbreak Management Team... En die uh, was voorzichtig eigenlijk aan het opperen om te kijken of we niet die verkiezingen toch een beter een paar weken konden uitstellen. Omdat ze zeiden, ja, er komen toch heel veel mensen bij elkaar en we zitten in een moeilijke situatie nog en is een paar weken later niet wat slimmer. Uh, maar nou hebben de burgemeesters van, van onder andere Van Zandvoort en uh, eigenlijk alle Noord-Hollandse burgemeesters hebben gezegd van joh, uh, 15, 16, 17 maart, we nemen alle maatregelen die nodig is. Maar het is super belangrijk dat het dan gewoon doorgaat. Dus we kunnen gewoon stemmen over een maandje en gaan dat ook vooral doen. Dit is de laatste voor het nieuws. Dit is Clarence Clemens, samen met Jackson Brown. You're a friend of mine. En het is uh, natuurlijk vooral ook beroemd als de saxofonist van uh, Bruce Springsteen. En de E-Street Band. En dit was samen met Jackson Brown. En een uh, videoclip samen met Daryl Hannah ook. Hé, hey, we hebben nog vier seconden voor het nieuws verkeer. En we zijn zo weer terug met het tweede uur van Dromenzee. Tot zo! Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.